7 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrig. Kredietbeoordelaar SP verlaagt kredietstatus van de VS. Italië gaat eerder beginnen met bezuinigen. En Amerikanen opgeroepen om Syrië te verlaten. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de Verenigde Staten de AAA-status ontnomen. De status is met één stap verlaagd naar AA.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 Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat Standard Poor's een fout heeft gemaakt in de berekeningen die hebben geleid tot het afnemen van de AAA-status van de Verenigde Staten. Volgens het ministerie heeft de beoordelaar zich zo'n 2000 miljard dollar verrekend. Italië gaat eerder bezuinigen om zo sneller het begrotingstekort weg te werken. Dat heeft premier Berlusconi gezegd. Italië wilde in eerste instantie in 2014 de balans op orde hebben. Dat is door de aanhoudende onrust op de financiële markten vervroegd naar 2013. Berlusconi hoopt dat de maatregel zorgt voor wat rust op de markten. De afgelopen dagen was die rust ver te zoeken, omdat de geluiden steeds sterker worden dat ook Italië financiële hulp nodig heeft uit het Europese noodfonds. Vanwege de schuldencrisis komen de ministers van Financiën van de zeven grootste economieën binnen een paar dagen bijeen voor overleg. Wanneer precies is niet duidelijk.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 Volgens Abdalmoutal is hij na zijn arrestatie door Amerikaanse agenten niet op zijn rechten gewezen. Ook zou hij zijn ondervraagd nadat hij in het ziekenhuis een verdoving tegen zijn brandwonden had gekregen. Daardoor zou hij niet volledig bij bewustzijn zijn geweest. Abdul vindt dat zijn verklaring niet tijdens de zitting mag worden gebruikt en hij eist een andere rechtbank.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 In Chili is de redding herdacht van de 33 mijnwerkers. Precies één jaar geleden begon die redding. Ze werden uiteindelijk na 69 dagen bevrijd uit de mijn bij het stadje Copiapo. Daar was ook een dienst met bijna alle geredde mijnwerkers. Ook de Chileense president Pinera was aanwezig...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 Het weer bewolkte van het zuiden naar het buien, in het oosten kans op onweer. De maximum temperatuur loopt uit een van 20 graden aan zee tot 23 graden landinwaarts. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon en vrijwel overal droog. Vanaf maandag herfstachtig met bewolking, buien en veel wind. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, u mag meeluisteren hier naar Radio 1. Wat hebben we allemaal vandaag op deze zaterdag de 6e augustus? Syrië, de start van de voetbalcompetitie... en weer slecht nieuws voor de financiële markten. Het Radio 1-journaal is er tot half negen. Kredietbeoordelaars Standard Poor's heeft de kredietwaardering van Amerika verlaagd van AAA naar AA. Het is voor het eerst dat de grootste economie ter wereld de best mogelijke waardering van deze kredietbeoordelaar verliest. Voor the first keer in zijn America heeft Amerika zijn sterling AAA-status verloren. De Rating agency Standard Poor's downgraded U.S. credit naar AA. on vrijdag. SP in Washington slow reaction De regering Obama is boos, want volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de kredietbeoordelaar een grote fout gemaakt in zijn berekeningen. Jacqueline Ekman vanuit Washington. Jacqueline, hoe zit het allemaal in elkaar? Ja, volgens het ministerie van Financiën heeft de kredietbeoordelaar een grote fout gemaakt, inderdaad, in zijn berekeningen. En dat zou, uh, ze zouden een fout hebben gemaakt van 2 biljoen dollar. En gisteren kreeg het ministerie uh, het rapport al te zien... En uh, zegt deze fout toen te hebben ontdekt. En de hele dag is er heen en weer gediscussieerd. Uh, en uiteindelijk heeft uh, Stennet en Poors toch de afwaardering doorgevoerd. En ja, wie moet je geloven? Deze discussie is denk ik uh, voorlopig nog niet uh, ten einde. Stenet en Poors heeft dat dus toch doorgevoerd. Dan moeten ze daar een bepaalde motivatie voor hebben. Hebben ze die ook nog uh, naar buiten gebracht? Ja, uh, dat hebben ze zeker een schriftelijke uh, motivatie. Uh, volgens Tennant Poor's gaat het bezuinigingsplan... dat deze week uh, door het Amerikaanse congres werd aangenomen... waarmee dus dat kredietplafond uh, kan worden verhoogd... niet ver genoeg om uiteindelijk die enorme staatsschuld terug te brengen. Uh, maar in een verklaring zegt de kredietbeoordelaar ook... ...dat ze betwijfelen uh, of de politiek, het congres en het Witte Huis... ...wel in staat is om de financiële problemen goed aan te pakken. Een openlijke twijfel dus aan de politiek. Uh, dit na de wekenlange politieke impasse op Capitol Hill... ...toen de Republikeinen en de Democraten er maar niet uh, tot een overeenkomst kwamen... ...om die staatsschuld te bestrijden. Nou, uh, brengen we dat ook. Hè? Als je naar teletext kijkt, uh, dan zie je dat in uh, grote koeienletters staan. S&P verlaagt kredietstatus uh, Verenigde Staten. Uh, wij praten er zo over, maar wat kunnen eigenlijk de gevolgen zijn? Nou, het zou kunnen betekenen dat um, het voor de Amerikaanse overheid duurder wordt om geld te lenen... Ze zijn nu eigenlijk beoordeeld als minder goed voor hun geld. Dat betekent dat landen en beleggers die de Amerikaanse staatsobligaties kopen... kunnen gaan twijfelen of ze de VS nog wel hun schuld en rente kunnen betalen. De rente zou dus omhoog kunnen gaan. En als dat gebeurt, dan wordt die staatsschuld alleen nog maar groter. En wat het ook zou kunnen betekenen... dat de rente voor de Amerikaanse burgers en bedrijven verhoogd zal worden. En dat is natuurlijk... Vreselijk slecht voor de Amerikaanse economie die zich toch al zo vreselijk traag herstelt. Maar het is nog afwachten of de rentes inderdaad omhoog zullen gaan. Nou, slecht nieuws voor de economie, maar het lijkt me ook slecht nieuws voor de politiek. Ja, uh, er zijn dus al de een nodige reacties gegeven, los van het, uh, de, de kritiek van het ministerie. Um, het Witte Huis liet weten dat Obama voor zijn vertrek naar Camp David, waar hij uh, vandaag is uh, uh, op de hoogte is gebracht van de verlaging. Hij heeft nog niet echt een, uh, een officiële verklaring gegeven. Verder zijn er een aantal boze congresleden die het absoluut niet eens staan met deze afwaardering. Totale onzin, zeggen ze. De VS kan immers wel zijn schulden en zijn rente betalen. En dus is dus wel degelijk goed voor zijn geld En natuurlijk ook Republikeinen die reageren. Bener onder andere, eh, die heeft gezegd dat dit het zoveelste gevolg is van het in totaal uit de hand gelopen eh, overheidsuitgaven die al, al tientallen jaren gaande zijn. Ja, en de financiële markten, nou ja, die zijn nu eventjes gewoon uh, op slot, want het is uh, weekend ook uh, bij jullie in de Verenigde Staten. Maar uh, maandagochtend, wat zijn de verwachtingen? Wordt het dan weer een bloedbad of halen ze de schouders erover op? Ja, dat, dat, dat laatste zou kunnen. Um, de afgelopen week, nou, je hebt het gezien, waren er enorme verliezen, vooral afgelopen donderdag. En dat kan zou kunnen betekenen dat de, de, de aandeelhouders er al rekening mee hielden. Dat het allemaal al ingecalculeerd is, deze afwaardering. Maar uh, er is ook nog wel erg veel onzekerheid op de beurzen. Dat zag je ook uh, gisteren. Uh, door de situatie ook in Europa. Bij elk gerucht of nieuwtje um, schommelen de, uh, de beurs op Wall Street de hele dag op en neer. Dus um, dit bericht zal weer voor een hoop onzekerheid zorgen. En dat is, dan is het de vraag of de aandeelhouders uh, hier nog wel tegen kunnen... En wellicht dus toch uh, dalende koersen als gevolg. Ja, dankjewel Jacqueline. Uh, het nieuws over ons uit Amerika komt na een rumoerige dag op de internationale beurzen. In Nederland daalde de beurs gisteren tot onder de psychologische grens van 300 punten. Maar ook in Italië, in Spanje, Amerika en in Japan was er paniek. De eerste 15 minuten de de Nikkei nosedived 4%. Same tune as Wall Street, different side of the globe. Japan's stock market along with all of Asia Pacific followed the US's slide into negative territory. Well, we all better strap ourselves in. The markets are taking us on and I, this is putting it mildly, a bumpy ride. Die Nervosität an den internationalen Finanzmärkten wird immer größer. Sorgenvolle Minen heute auch auf dem Frankfurter Parkett, wo die Talfahrt der Kurse weiterging. Auch heute gab der deutsche Aktienindex fast 3% nach, seit Beginn der Talfahrt vor acht Tagen sind es rund 15%. Prozent. traders the weekend probably soon enough. With 30 minutes in the trading day, take a look at these in London. Uh, Frankfurt down more than two percent. Buenas tardes, haber estado en terreno positivo durante buena parte del día se ha echado atrás y ha cerrado de nuevo con números rojos. We aren't paying attention to them, we've been watching the big board all day, we've been watching it all week and the Dow Jones industrials close on an up note. In fact, after being down as much as 200 points for a time, the market ends a tumultuous week in de black, up 60 points, 11,444. Dat was de slotstand daar zo in Amerika. De handelaren op de beurzen hebben er maar weinig vertrouwen in, dat blijkt. Ze hebben weinig vertrouwen in een oplossing ook überhaupt voor de problemen. Bijvoorbeeld de problemen van Italië. Italiaanse premier Silvio Berlusconi maakt haast met een evenwichtige begroting voor 2013. Dat meldde hij gisteravond tijdens een haastig bijeengeroepen persconferentie. Dat praten we verder over met Angelo van Schaik. Angelo, um, een persconferentie, hij had van de week ook al een toespraak gehouden. Is het woord paniek van toepassing op Italië? Nou, een beetje wel. Ze zouden op vakantie gaan na die toespraak van woensdag. Maar dat, uh, dat hebben ze even uitgesteld. Sterker nog, Bidderschoen heeft aangekondigd... dat hij de hele zomer uh, in uh, Palazzo Chigi... dat is het president of het, het uh, presidentieel paleis het zou zijn... Uh, om de boel op orde te houden, om de zaak onder controle te houden. Um, en ja, er is wel een beetje paniek. Uh, na de toespraak van woensdag... Heeft de Europese Bank gezegd en ook de Europese Unie gezegd: van ja, meneer Berlusconi.? Dit wat u nu aangekondigd heeft, dat is niets. En er is ook gezegd: er is geen reddingsplan voor Italië. Daar is de economie te groot voor. En dus is er gisteravond, gisteren overdag, een, een, een ja, spoedbijeenkomst geweest. En gisteravond die persconferentie. Waarin gezegd is dat de, de eerder genomen maatregelen, de bezuinig, bezuinigingsronde van 48 miljard, versneld gaat worden. En dat zal dus al in 2013 zal er al uh, de begroting op orde zijn in plaats van 2014. Ja, hij haalt dus de zaken naar, naar voren. Dat is het belangrijkste wat hij eigenlijk uh, te melden had gisteravond. Ja, eigenlijk wel. Daarnaast is er nog een nieuwtje. Uh, Italië gaat een, een nieuw grondwetsartikel uh, invoeren... En dat, uh, waarin het onmogelijk wordt om uh, de begroting te overschrijden. Althans, dat wordt, daar wordt in het najaar over gesproken... Waardoor ja, ook voor de toekomstige regering in Italië... Het is, uh, de bedoeling is dat het altijd de begroting op orde zal zijn. Een soort mechanisme dat je er nooit overheen gaat. Dat je nooit meer ja, uitgeeft dan mag, in, in, in feite. En, uh, en dan komt er ook nog binnenkort een, een top van de wereldleiders. Althans de grootste economie van de wereld, die ja. uh, G7. Verwacht hij nog eigenlijk ook iets van de andere wereldleiders? Dat ze hem te hulp schieten of dat ze met z'n allen de problemen aanpakken? Nou, wat hij... Die... ...woensdag heeft gezegd en wat hij ook gisteravond weer heeft herhaald... ...is dat hij zegt, het is geen Italiaans probleem. Het is een Europees, een mondiaal probleem. Maar ja, dat Moody's uh, de, de, de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten uh, aanpast... ...dat zegt in feite al genoeg. Um, en hij zegt dat Italië extra hard getroffen is door deze, deze, uh, deze crisis... Uh, ...deze aanval, deze speculatie. Ondanks dat Italiaanse banken uh, in feite uh, solide zijn. Ja. En daar heeft hij op zich een klein beetje gelijk in... Maar hij hoopt dus van zijn, van zijn collega's van de G7... dat zij hem een, een, een beetje zullen helpen. Uh, en hem misschien een schouderklopje zullen geven van... God, Silvia, je doet het eigenlijk best wel heel goed. En wat vervelend nou dat het zo, dat het zo uh, lastig gaat. Uh, of ze dat ook zullen doen, is waar ze, zeer de vraag. Uh, want uh, Italië heeft... Behalve een begrotingsprobleem, natuurlijk vooral een groeiprobleem. En dat is voorlopig nog niet opgelost. Ja, nee, het groeiprobleem dat gaat erom van dat de economie niet, uh, niet groeit en niet aantrekt. Waar andere economieën in Europa wel een voorzichtige teken van herstel te uh, vertonen. Precies, de Italiaanse economie is eigenlijk in, in de twintig jaar dat Berlusconi op het toneel is nauwelijks gegroeid. Uh, veel minder dan de andere Europese uh, economieën. Als de andere Europese economieën groeiden, dan groeide Italië minder. En als de andere Europese economieën minder groeiden, dan, dan stond Italië helemaal stil. En, en dat is het probleem, het, het fundamentele probleem van de Italiaanse economie. Ja. Uh, tot slot nog eventjes, want uh, we hebben het over alle beurskoersen uh, gehad. Hoe hard is trouwens uh, Italië getroffen, de beurs in Milaan? Uh, nou, de, de grote klank kwam donderdag na de speech van Berlusconi. Toen verloor de beurs in Milaan 5%. En in de hele week hebben ze maar liefst 13 verloren. En dat was een record voor, uh, voor mij, zelfs van deze eeuw. Dus je mag zeggen dat hij een behoorlijke tik heeft gehad deze, deze week. Mm, dat is misschien zelfs nog een statement, Angelo. <laughs> Inderdaad. Dankjewel uh, voor je uitleg, Angelo, Schijk was dat. Wat gaan we zo dadelijk doen? Nou, Amsterdam, maak zich op voor de kanaalparade. Parade. Zo dadelijk een reportage uit de Houthaven. Daar liggen de bootjes ook klaar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De groeten uit Grollo. Cats Lost, zo heet die nieuwe cd, en dit heet Devil Made Religion, QE en de Blizzards. Feyenoord heeft de eerste competitie van het seizoen winnend afgesloten. In de Rotterdamse Stadsderby werd Excelsior met 2-0 verslagen. Voor Ronald Koeman de eerste wedstrijd als trainer van Feyenoord. En helemaal tevreden was hij nog niet. Nou, ik ben tevreden over de uitslag uiteindelijk. Ik ben niet tevreden over de tweede helft. Hoe gek het ook mag klinken. Want in de tweede helft uh, maak je er twee doelpunten. Ik ben wel tevreden over de eerste helft. Ik denk dat we de eerste helft goed hebben gespeeld. Het was moeilijk. Op een heel kleine ruimte. Excelsior zakte vet terug. Ja, als je uit daaruit uh, in, de, in de kleine ruimte. vier grote, open, 100% kansen haalt. Ja, dan. het uh, ontbreekt dan dat je hem uh, tegen het net aanschiet. En, en in dat opzicht ben ik de eerste helft tevreden. Maar niet. absoluut niet hoe we uit de kleedkamer kwamen. En uh, toen kreeg Excelsior de overhand. En dat had nooit mogen gebeuren. Moeten de jongens erg wennen aan de ideeën die jij hebt over, over voetbal? Is dat, is dat voor de jongens een grote aanpassing? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, Feyenoord het ook uit vorig seizoen, speelde 4-3-3. Ik denk dat we, dat we meer moeten en willen doen in de opbouw. Uh, dat we misschien de, de, de zijkanten voorin verplicht om, om, om het breed te houden. Ja, en, en, en zoveel zal het niet anders zijn. Misschien wel dat... Uh, dat ik wil ook zo op het moment dat we balverlies leiden dat we vooruit verdedigen en druk zetten. Nou, dat was de eerste helft goed, tweede helft niet. De eerste helft heeft Excelsior totaal niets in de wedstrijd gebracht. De tweede helft veel meer. En dat ligt ook aan dat onderdeel. Dus uh, er is genoeg uh, waarin we ons uh, moeten verbeteren. En behouden, want als ik er één naam uit mag pakken, die vond ik zelf erg goed spelen. Leroy Fair. Je moet blij zijn dat je hem nog in dit elftal hebt staan. Nou ja, tuurlijk. Leroy is een fantastische speler, want hij heeft. Uh, een enorme drijf, voetballend goed, hij is snel, hij kan een man uitspelen, heeft een goed schot, het sluit goed bij. Af en toe is hij te makkelijk, laat hij zijn directe tegenstander weglopen, dat moet, dat moet beter. Maar het zijn heerlijke jongens om mee te werken, en die een grote toekomst hebben. Is dit een, een ankerpunt voor jou? Want dit is eigenlijk de eerste serieuze test hè? Met, met, met deze groep. Daar moet je naar uitgekeken hebben. Ja, dat wel. En ik denk dat we ook goed zijn begonnen. Uh, je moet niet vergeten dat deze groep uh, aardig wat voor de kiezer heeft gehad. De uh, laatste twee jaar hier bij Excelsior verloren. Ja, ik vind wel dat Excelsior natuurlijk ten opzichte van vorig jaar toch wel wat heeft ingeleverd. Onder andere de aantal spelers die nu bij ons zijn. Dus die, uh, dat zal moeten gaan groeien bij hun. In dat opzicht... Uh, was het een goed moment om hier te beginnen. Ronald Koeman was dat in gesprek met Ronald van der Geer. en lijst de in Rotterdam. Pagina 819 van Teletext. Feyenoord staat bovenaan. Koploper in de Eredivisie. Amsterdam maakt zich op voor de Kanaalparade. Gisteravond lagen de bootjes die deelnemen aan de varende optocht... klaar in de houthaven. En onze verslaggever Roel Pauw ging er alvast kijken. Het is een beetje de stilte voor de storm bijna... in de houthaven in Amsterdam. En dat is dan heel letterlijk, want... Uh... Het wordt zaterdag niet al te best weer. Maar ook in figuurlijke zin, want het is allemaal zo rustig hier. Ah, hier is een boot waar wat bedrijvigheid is. Ja, uh, ik ben uh, Moras Magerie en ik vaar mee met de Rotterdamboot. En de Rotterdamboot uh, ligt daar zo. En uh, de eigenaar uh, die, uh, heeft het café Spijkenisse en, en die gaan iets van 300 mensen mee. Het is enorm. Het ja. is nu volkomen uitgestorven. Ja, ik uh, bewaak de boot. Oh ja? Ja, ja er zit ook nog een groot hek voor. Maar het is natuurlijk ook vooral uh, ook ten opzichte van de verzekering dat er natuurlijk elke keer iemand aan boord moet zijn. Ja, ja. Goed. En ik ga nu voor de vierde keer mee? Voor de vierde keer mee? Ja. Uh, fantastisch. Elk jaar is er een generale repetitie dat het de volgende keer beter wordt. We hebben nu vier, ja. vier toiletten. We hebben, er gaan 300 mensen mee. Allerlei pluimage. En, uh, en uh, wat trekt u aan morgen? Groen-wit, de kleuren van Rotterdam. Okay. Iedereen. Dus, maar dan kun je uh, nog een heleboel kanten op, hè, met groen-wit. Ik heb een uh, mooi groen colbert, uh, uh, smoking over groene strik, hoed, brilletje, sjaal, witte broek en uh, sokken. Waar werkt u zelf? In de horeca. Heeft u daar wel eens te maken met homo-ontvriendelijk nee, gedrag? Nee. nee, ik heb een baas die echt, uh, daarmee zegt van uh, mijn zaak geen discriminatie. Nee, hmm. sowieso uh, de cliëntel is... Uh, is van mijn familie. <laughs> Grotendeels. Dus. Ja, ja. Maar uh, sowieso in Rotterdam is er niet wat je hier in Amsterdam iedere keer meemaakt. Wat je, want het speelt zich iedere keer in Amsterdam af. In, in Rotterdam is er niks. wat... Uh... Nee, geen akkerfietjes in uh, Rotterdam? Nee nee, nee, nee. Hoe kan dat? Niet. Want je zou zeggen: Amsterdam dat is uh, de vrijgevochten stad waar alles kan en alles mag. Maar... Ja, ik weet Daarvoor moet niet. je dus eigenlijk in Rotterdam zijn. Ja, ik weet het niet. Ik, ja. Mensen moeten hier bij in Amsterdam ook altijd per se hand in hand lopen. En uh, uh, ja, ik weet niet of dat nou per se nodig is. Uh, in Rotterdam uh, zie je niemand hand in hand lopen. En misschien dat het daarom ook geen issue is. Zijn de Rotterdamse homo's dan misschien toch bewust of onbewust iets voorzichtiger... in het uiten van hun geaardheid? Ja, ik weet het niet. Ze zijn niet zo uh, truttig. Ik weet het niet. In, ik bedoel, is, het is helemaal niet belangrijk wat je binnen de slaapkamers doet. En uh, ja, je hoeft ook niet uh, gillend over straat en, uh, uh, en, en provoceren of wat dan ook. Ik bedoel, het is toch een samenleving dat je respect houdt voor elkaar. En in Rotterdam kan dat, vind ik. Maar aan de andere kant vind ik het een heel mooi gezicht... dat je het nu toch steeds meer ziet bedrijven die meedoen. En dat die dus laten zien dat elke werknemer bij hun volkomen op zijn plaats is. Dat vind ik erg belangrijk. Dat was de reportage van Roel Paul. Economische malaise maakt in allerlei sectoren slachtoffers. Ook de bloemenindustrie wil maar niet herstellen... na de crisis van twee jaar geleden. Behalve dan in Azië. Chinese provincie Yunnan is hard op weg om het bloemenproductiecentrum van de Orient te worden. En dat is opvallend omdat Yunnan een van de armste gebieden van China is. Maar met hulp uit Nederland ontwikkelt de bloementeelt zich steeds beter. Hoge prijzen vanavond in de Yunnan bloemenveiling. Een veiling die verdacht veel lijkt op die van Aalsmeer. En dat is logisch, want hij is opgestart met hulp uit Nederland. Yunnan wil zich de komende jaren ontwikkelen tot het bloemencentrum van Azië. Dus hulp uit ervaren bloemenland Nederland is dan zeer welkom. Het Nederlandse assortiment, de teeltechnieken en het Hollandse ondernemerschap... daar hebben we afgelopen jaren heel veel van geleerd, zegt Ge vice-directeur van de Yunnan Bloemenorganisatie van de provinciale overheid hier. Met subsidie vanuit Nederland heeft een aantal Hollandse ondernemers... de laatste jaren de sprong naar Yunnan gemaakt. De subsidie is een, een overheidspot. De PSOM, en die hebben ons het zetje in de rug gegeven om hier daadwerkelijk te starten. Dat ont, uh, ontwikkelingselement uh, dat houdt in dat de werkers die hier komen werken. die moeten er economisch ook op vooruit gaan. zodat ze er een goede stap mee doen door voor ons te gaan werken. in plaats van tussen de rijst te ploepen. Kok Harterveld is China-directeur van Van der Berg Roses. Dankzij ondernemers als hij. is de kwaliteit van de Chinese bloemenindustrie al behoorlijk gegroeid. Ze zijn natuurlijk landbouwers van, van, van, van duizenden jaren geleden. Dus ze hebben heel veel affiniteit met hoe een plant groeit en bloeit. En ze weten dat een rijstplant moet onder water staan. En ze weten door onze training ook wat een roos nodig heeft. Daardoor hebben ze eigenlijk een soort van aangeboren groene vinger. Op de markt, op de veiling, je ziet... Die arme reisboeren van voorheen bijna transformeren in echte zakenmensen in gewassen. Ze hebben een neus voor de handel. En dat is terecht, want waar de bloemenhandel in Europa en de VS als gevolg van de crisis een beetje inzakt, staat het hier in Azië pas in de kinderschoenen. Tweederde van de wereldbevolking woont in Azië. Als die mensen op een gegeven ogenblik door de toenemende welvaart in deze Aziatische landen, Elk weekend de Bosse Bloemen mee naar huis gaan nemen, dan is Sky de Limit hier. Dus produceren waar de klant zit, is dan eigenlijk het beste. Met zaklampjes wordt nauwkeurig in de rozenknoppen gekeken. Er wordt een beetje gevoeld afgedongen hier en daar, ook geruzie zelfs. Dit is de ouderwetse markt buiten de Veilinghal. En daar zie je eigenlijk precies waar het nog mis kan gaan. Want er is hier geen koeling, er is ook geen koeling op het transport. Dus op het punt van de logistiek heeft de Chinees nog veel te leren, merk je. Um, er wordt mee omgegaan inderdaad alsof het eigenlijk maar iets is... wat niet zo lang mee hoeft te gaan. Dus onderweg van onze kwekerij naar de uiteindelijke consument... daar gaat heel veel kwaliteit verloren. Er komt verbetering in, zeker. Uh, het nieuwe vliegveld wat nu aangelegd wordt heeft koelcapaciteit... Cool, maar op een gegeven moment, als het dan daar vandaan weggaat... en het komt ergens in Shanghai of in Beijing aan, waar het 40 graden is... en het wordt daar gelost en het blijft uh, zes uur lang... Uh, ergens op een laaddok liggen in de zon, verliezen we het weer. En dan kampt Van der Berg nog met een ander hardnekkig Chinees probleem. Namelijk concurrenten die hun prachtige, maar ook dure gepatenteerde rozen... ongegeneerd kopiëren. Ook dat is en blijft voorlopig nog China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 Italië gaat eerder bezuinigen om zo sneller het begrotingstekort weg te werken. Door de aanhoudende onrust op de financiële markten moet de balans niet in 2014 maar in 2013 op orde zijn. De afgelopen dagen werden de geluiden steeds sterker dat ook Italië financiële mogelijke aanspraak moet maken op hulp uit het Europese noodfonds. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Amerikanen in Syrië opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. Het ministerie denkt dat de houding ten opzichte van Amerikanen snel kan veranderen, nu vanuit de Amerikaanse politiek steeds meer kritiek is op de, de Syrische president Assad. En de populistische Poolse politicus en oud-vicepremier Lepper heeft zelfmoord gepleegd. Lepper was de oprichter en leider van de nationalistische Boerenpartij Zelfverdediging. Na de val van de regering Kaczynski in 2007 keerde zijn partij niet meer terug in het Poolse parlement. André Lepper was 57 jaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Het is bewolkt vandaag, maar op de meeste plaatsen droog. Later vanochtend en vanmiddag volgen vanuit het zuiden buien. In het oosten is daarbij kans op onweer. Er staat een zwakke tot matige oostenwind in de middag draaiend naar het zuidwesten. De maxima liggen tussen de 20 graden aan zee en 24 graden in het binnenland. Vanavond verdwijnen de buien richting het noordoosten en in de nacht klaart het dan op. Het koelt daarbij af tot een graad of 13. Morgen begint de dag met veel zon. Later ontstaan stapelwolken die landinwaarts uitgroeien tot een enkele bui. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. De eerste dagen na het weekend verlopen herfstachtig. Het is bewolkt, buiig en er staat veel wind bij maxima rond een schamele 18 graden.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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordJazz.com. De NOS, het Radio 1, chinaal natuurlijk te beluisteren via het internet www.nos.nl. En we twitter ook NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Ze staan bovenaan in het linker rijtje. Ze staan gewoon aan kop. De koploper, Feyenoord. Dat is een tijd terug. Na de wedstrijd van gisteravond tegen stadsgenoot Excelsior is de ploeg koploper van het kerstverse seizoen van de Eredivisie. We hoorden hem toen straks al eventjes. De nieuwe trainer van Feyenoord, Ronald Koeman, was desalniettemin nog niet helemaal tevreden. Ik ben tevreden over de uitslag uiteindelijk. Ik ben niet tevreden over de tweede helft. Hoe gek het ook mag klinken, want in de tweede helft maak je de twee doelpunten. Ik ben wel tevreden over de eerste helft. Ik denk dat we de eerste helft goed hebben gespeeld. Dat op zich ben ik de eerste helft tevreden, maar niet absoluut niet hoe we uit de kleedkamer kwamen. En uh, toen kreeg Excelsior overhand. En dat had nooit mogen gebeuren. Bij die wedstrijd uh, gisteravond was ook Ronald van der Geer onze voetbalverslag even. Ronald, is het een beetje terecht dat uh, de andere Ronald Koeman nog niet helemaal tevreden was? Ja, want het was helemaal, uh, helemaal niet zo goed hoor. Wat Feyenoord liet zien gisteren tegen Excelsior. Natuurlijk is het prettig voor uh, een ploeg die vorig jaar zo in mineur was. Dat ze nu eventjes de koppositie hebben. En dat ze met een overwinning beginnen. Maar uh, ja, Ronald Koeman wordt vaak een resultaattrainer genoemd. Dat is dan ook het enige waar hij echt tevreden mee was. Baltempo lag te laag. Er werden fouten gemaakt. Uh, Feyenoord kon niet echt domineren. En eigenlijk in de tweede helft gaf het kansen weg aan Excelsior. En dat was, ja, dat, dat was in de eerste helft niet, omdat Excelsior toen eigenlijk verdedigend, compact en vooral afwachtend speelde. Maar, maar Feyenoord is, uh, is nog heel ver van waar, waar Koeman ze wil krijgen. Ja, hij klonk ook een beetje geïrriteerd uh, zelfs... dat ze volgens mij uh, de spelers zich niet helemaal aan de opdrachten uh, hielden. Want hij zei, er werd niet druk gezet. Um, kortom, alles wat je zou moeten doen om de bal te veroveren... en snel een doelpunt te kunnen maken. Ja, ze liepen zelfs een beetje achteruit. Ja, en dan, dan speel je Excelsior in de kaart... dat in de tweede helft eigenlijk alles schoon van zich afgooide. Dat was een hele jonge, onervaren ploeg. En die ploeg ging eigenlijk een beetje vooruitvoeren en Feyenoord, uh, ja, die, die, die, dat, dat hield zich een beetje op rond het eigen strafschopgebied en, en, en liet ook de Excelsior-spelers combineren op de Feyenoord-helft. Ja, dan roep je natuurlijk het een en ander uh, over je af. En daar was hij heel ontevreden over. En, en vlak voor het einde van de wedstrijd kreeg Feyenoord in een, in een counter met vier man tegen twee verdedigers van Excelsior nog de kans om het derde doelpunt te maken. Ja, als je ze, ze zag hoe knullig dat werd uitgespeeld en uiteindelijk de bal werd verloren en ja, daar was hij goed geïrriteerd over. Ja. En uh, la laten we nog eventjes wat uh, belangrijk spelers ook uh, langslopen. Uh, ver. Uh, die speelden goed? Ja. Met kop en schouders de allerbeste. En uh, als je kijkt naar Feyenoord gisteravond en je denkt dan, ja, die Leroy Ver wil weg. Die zou nog eens kunnen verdwijnen uit dat elftal. En Feyenoord heeft niet de middelen om een soortgelijke speler terug te halen, ja, dan, dan zakt het elftal verder weg. Deze Leroy Ver was, was echt de uitblinker gisteren. Ja, en Fernandes uh, die scoort uh, altijd tegen, of in een wedstrijd waar Excelsior en Feyenoord op het uh, veld staan als een Rotterdamse vroeger tegen ja, elkaar speelt, hij, ja. hij heeft het ook nog tegen Sparta gedaan, ja. uh, toen hij nog bij Excelsior speelde. Dus hij scoort altijd in Rotterdamse uh, Nou, Hij moet heel erg wennen aan het spel van Feyenoord. Hij was natuurlijk vorig jaar counterspits bij Excelsior. Bal over de laatste linie, hè, en, en, en lopen maar. En dan op snelheid kwam hij er vaak tussen en scoorde hij. Ja, hij moet nu meer meevoetballen. wordt Er wordt meer van hem, uh, van hem gevraagd. Maar het is wel heel tekenend dat een echte spits... wordt uiteindelijk afgeregeld op zijn doelpunten. En ja, een doelpunt maakt hij. Ja. Dit is de opening. Uh, nou, Rotterdam kan de pagina 819 uh, inlijsten, want Feyenoord staat uh, bovenaan. Maar uh, er komen nog meer wedstrijden uh, dit, uh, dit weekend. Wat, uh, wat zijn de leukste wedstrijden? Nou, wat erg leuk is, is AZ-PSV uh, natuurlijk. Uh, dat zijn twee aanvallend spelende ploegen. En ik ben heel erg benieuwd hoe nou uiteindelijk het nieuwe PSV ervoor staat. Want uh, als er natuurlijk ergens geïnvesteerd is in, in nieuwe voetballers... dan is het wel in, uh, in Eindhoven, waar wij Noldem en, uh, en Strootman... natuurlijk op dat middenveld staan. En Mertens, met de goed. grote uitblinker van Utrecht vorig jaar aan de, aan de linkerkant. Ja, daar staat een geweldig elftal met toyvonen in de spits. Ik denk alleen dat het defensief misschien wat kwetsbaar is. Maar daar uh, uh, uh, waarschijnlijk... Het meest verrassende is toch dat Orlando Engelaar daar centraal achterin gaat spelen. Man waarvoor eigenlijk op het middenveld geen plek meer is. Die het nu dus achterin mag gaan doen. Ja, ik ben erg benieuwd hoe die ploeg ervoor staat. AZ hebben we al een beetje kunnen zien op, uh, op Europees niveau. En dat zag er helemaal niet zo onaardig uit. Dus ik denk dat dat uiteindelijk zo op naam een heel leuk affiche is qua voetbal qua beleving zit er ook deze week natuurlijk nog een wedstrijd ADO-Den Haag-Vitesse. Nou, dan hoef ik je niet heel erg uit te leggen waar Meneer de nadruk op, op zal liggen, waar ja. de focus een beetje op zal gaan. Maar uh, ja, John van der Brom keer terug bij, uh, bij ADO-Den Haag, de ploeg waar hij zoveel succes heeft gehad vorig jaar, met zijn nieuwe club Vitesse. En daar hangt natuurlijk nog altijd aan. een gevoel van, uh, ja, wat, goh, wat zijn wij boos op jou uh, vanuit Den Haag. Ik weet niet hoe groot dat gevoel is, maar er zal ook wel een groep zijn die denkt, ja, ik ben je heel dankbaar voor wat je ons gegeven hebt. Maar ook nog zo boven de markt, dat na deze wedstrijd er wel eens wat spelers van Adelaag richting Vitesse zullen gaan. Dus ja, het is een, het is een, een, een wedstrijd met een, met een, heleboel, een heleboel belangen. Ja. Um, en wat natuurlijk ook nog van belang is, want we spreken nu met elkaar op 6 augustus, de transfermarkt sluit pas eind augustus. Gaat ja. er nog eigenlijk wat, uh, wat gebeuren? Ik lees bijvoorbeeld vandaag in de Telegraaf dat er weer belangstelling is voor Ruiz van uh, FC Twente. Verwacht jij nog transfers? Ja. Absoluut, dat is, dat, is, dat is elk jaar uh, precies hetzelfde. Kijk, je moet niet vergeten, die buitenlandse competities... beginnen nog niet allemaal dit weekend. Dus dat loopt ook allemaal nog wat door. En uh, ja, naarmate de, de tijd voordat, komt iedereen erachter... wat hij nou precies tekort komt in een selectie. Wat je ook nog krijgt, is dat er uh, jongens bij grote clubs... definitief het gevoel krijgen... Nee, mijn kans uh, zit er niet in. Dus er gaat nog wel het een en ander aan verschuivingen komen. Kijk, jongens als, als Ruiz inderdaad... die staan natuurlijk altijd wel op lijstjes in het buitenland. Het zou maar gebeuren dat bij een, uh, een, een subtopper in Spanje... een aanvaller geblesseerd raakt, zijn been breekt... een jaar is uitgeschakeld, dan komt er echt een ander. En dan staat Ruiz natuurlijk wel op, uh, op dat soort lijstjes. En dat betekent ook weer dat er verschuivingen komen. Dus ik denk dat er meer dan vorig jaar en het jaar daarvoor... Uh, tot 1 september reuring blijft op deze, op deze transfermarkt. Nee, dat, uh, Laat me zeggen, de zijn is ook vanwege het feit dat er natuurlijk minder geld te besteden is... dat we heel veel jeugdspelers of spelers uit de jeugdopleidingen kunnen gaan zien... op de Nederlandse velden. Ja, dat heb ik gisteren een mooi voorbeeld van gezien natuurlijk. Excelsior uh, moest met drie dezelfde spelers als vorig jaar beginnen aan deze wedstrijd... en had gewoon, heeft in de selectie twaalf jongens die nog nooit betaald voetbal hebben gespeeld. Komen uit tweede elftallen bij amateurclubs vandaan. Ja, dat ga je, dat ga je steeds, steeds vaker zien. PSV heeft er in ieder geval wel voor gezorgd... met het aankopen van Strootman, Wijnaldem en Mertens... dat er hè, een, wat geld in Nederland is gebleven. Dat dat natuurlijk ook wel in Nederland weer, weer besteed is. Dus wat dat betreft is dat wel een positieve, uh, positieve ontwikkeling. Maar nee, er is minder te besteden door de clubs. Dus de nummers 1 tot... Tot en met 14, 15 zullen altijd wel gerespecteerde voetballers zijn. Alleen daaronder, en met name bij de clubs onder in de ranglijst... komt jong uh, talent. En dat uh, gaan we inderdaad zien. Maar dat is een beetje het lot wat natuurlijk al jaren de Nederlandse competitie treft. Ja, maar goed, noem het maar lot. Want uh, we hebben toch wel een goede jeugdopleiding, Ronald? Jawel, jawel. Maar er wil, uh, men wil natuurlijk altijd presteren. En uh, men wil altijd uh, met ervaren en geslepen voetballers wedstrijden beginnen. En, ja, en vaak is er niet het geduld om met, uh, om met talenten aan, uh, aan de gang te gaan... Maar, bij Ajax bijvoorbeeld zie je natuurlijk ook, Ajax heeft een fantastische selectie. En gaat echt als favoriet dit seizoen van start. Maar als je uiteindelijk kijkt hoe oud deze jongens zijn, dan zijn dat ook talenten. Maar net even met iets meer ervaring. Okay. Ronald, we spreken elkaar nog veelvuldig gedurende dit seizoen. blad weer een mooie voetbalseizoen te worden. Het is in ieder geval officieel begonnen gisteravond met Excelsior tegen Feyenoord. Dankjewel. Okay. De beurskoersen dan. Die hebben de afgelopen weken een flinke tik gekregen. Zo zakte de Amsterdamse AIX de afgelopen week eh, vijf dagen op een rij. En van de beurs zijn heel veel partijen afhankelijk. Bijvoorbeeld de pensioenfondsen. APG Asset Management beheert een deel van dat pensioenvermogen. Zo'n 280 miljard euro. En Ronald Waisters is directeur van de vermogensbeheerder. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kijkt u dan met eh, extra grote spanning naar al die dalende koersen de afgelopen week? Nou ja, we zijn zonder meer zeer waakzaam. Als pensioenfondsbelegger voer je een lange termijn beleid. Dus je schrikt niet direct van hele korte termijnbewegingen. Je hebt je strategie uitgezet voor de lange termijn. Dat wil niet zeggen dat als er uh, van alles aan de hand is, dat je daar niet uh, heel goed op let. Nee, wat... dus we zijn waakzaam, niet zozeer bezorgd, maar wel waakzaam. Waakzaam, oké. Okay. En wat doet u als u waakzaam bent? Gaat u dan verkopen? Blijft u stilzitten? Nee, dus zoals ik al zei, wij hebben natuurlijk posities voor onze klanten ingenomen die uh, al voor een deel uh, rekening houden met de mogelijkheid dat op een korte termijn wat misgaat en die gericht is op de lange termijn. Dus onze klanten die hebben goed gespreide portefeuilles. Als ik een voorbeeld geef als het bijvoorbeeld minder goed gaat met Italiaanse of Spaanse obligaties, ja, dan gaat het wel weer beter juist met die Duitse en Nederlandse obligaties. Dus dan ga je van Italië naar Duitsland toe? Nou, nee, dat, dat moet je al gedaan hebben. Hè? Want zoals je moet erop vol gesorteerd hebben. Ja, je gaat niet pas uh, verzekeren als je huis in brand uh, staat. Dat oude uitdaging gaat ook voor beleggen. Je moet vooraf de juiste posities gekozen hebben voor de lange termijn. Op het moment dat het al misgaat. Uh, is het er niet verstandig om wat te doen, want dat is vaak heel kostbaar... maar is het ook vaak helemaal niet mogelijk. Zo was het de afgelopen week zo dat uh, op veel markten... nauwelijks in grote volumes gehandeld kon worden. Nee, de, de, de volumes waren wat uh, beperkter, maar de verliezen daarentegen groot. Zijn de pensioenfondsen trouwens ontzettend afhankelijk van, uh, van de beurs? Nou, op de lange termijn uh, is natuurlijk een heel groot deel van uh, de pensioenen... die uitbetaald worden, die zijn afhankelijk van beleggingsresultaten. En dat is ongeveer 80 procent. En Ongeveer 20 procent is afhankelijk van de premies. Maar omdat wij een kapitaalgedekt stelsel hebben... is een heel groot deel afhankelijk van beleggingsresultaten. Maar gelukkig zijn dat wel beleggingsresultaten... over een hele lange periode... Ja, en korte maar, termijn storingen zijn daar uh, natuurlijk heel vervelend. Maar, ja, niet, maar, maar, ding, altijd snap, ja, maar dan snap ik een ding niet. Want uh, de Nederlandse Bank, en dat staat vanochtend ook in de kranten. die meldde gisteren dat de dekkingsgraden van verschillende pensioenfondsen. alweer zijn gedaald door uh, de daling van de beurskoersen. Uh, dan denk ik, ja, hoe kan het dan? Nou, dat uh, is inderdaad gemeld. En dat komt voor een deel door de daling van de beurskoersen, maar ook voor een heel groot deel, een nog groter deel... door de daling van de zogenaamde lange rentes. En dat zijn dan, uh, met een technische term, Europese swapcurves. Die zijn weer flink gedaald. Uh, sinds eind juni uh, is daar misschien nog wel weer een half procent van afgegaan. En dat betekent, want uh, de verplichtingen moeten contant gemaakt worden... tegen die rente, dat betekent dat de tekkings... Uh, graad uh, gedaald is één door de rente en twee ook door wat gedaalde beurskoersen. Ja. Maar ook dat is natuurlijk een momentopname. Het is uh, de regels die zijn afgesproken en ook uh, dan is het goed om waakzaam te zijn. Dus dat soort berichten, de, de pensioenfondsbesturen zijn waakzaam, uh, terecht is de Nederlandse bank ook waakzaam. Ik wil niet zeggen dat je hier gelijk ontzettend veel zorgen hoeft te maken. Want uh, de koers van vandaag zegt nog niet zo heel veel over de langere termijn. Nou ja, ik maak me wel een beetje zorgen. Want uh, die, die pensioenfondsen die waren net weer, ik wil niet zeggen boven Jan... maar ze waren een beetje uit de dal aan het uh, uh, klimmen. En iedereen zei van ze moeten op een dekkingsgraad van ik geloof 105% uh, zitten. Uh, en nou zakken er een aantal er weer onder. Ik denk nou, dan is het systeem niet echt solide. Nou, de EU het rapporteert, dacht ik, uh, gisteren meet de pensioenfondssector in brede zin uh, ongeveer een gemiddelde dekkingsgraad van 103. En ik kan me daar wat bij voorstellen. Ik zou daar ook denken dat het gemiddelde van de pensioenfondsen daarop zit. Dat zit uh, inderdaad boven, uh, net onder, onder die norm. Uh, maar het is op zich ook nog wel redelijk, zeker als je het vergelijkt met dekkingsgraden van pensioenfondsen internationaal. En uh, zoals gezegd, het is een dagkoers. Die rente, daar is uh, vrijwel zeker van dat die op langere termijn uh, niet altijd op hetzelfde niveau blijft. En als je kijkt naar het lange termijn gemiddelde van die rentes, nou, dan ligt dat meer rond 4, rond 4,5, eigenlijk tussen de 4 en de 5. Ja. Die factor zal zich herstellen. En ook geldt op langere termijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 20 jaar rendementen. die de pensioenfondssector heeft gehaald. Nou, dat is zo'n 7% op jaarbasis. En dat is heel redelijk. En dat is ook waarmee gerekend is. Dus daarmee zou je kunnen voldoen aan de verplichtingen. Ja, en het is heel vervelend. en ook iets om waakzaam op te zijn. zoals ik eerder zei. dat er van alles aan de hand is. En daar letten we ook heel goed op. En. Uh, ja, uh, daar moet je rekening mee houden, maar het is wel de lange termijn die telt. En je moet dus een strategische mix hebben die uh, ge gerealiseerd is om uh, op lange termijn de juiste resultaten te behalen. Ja, en voor alles blijft gelden. Resultaten uit het verleden hè, hebben geen garantie voor de toekomst. Meneer Wijsters, ik dank u wel voor die toelichting. Ronald Wijsters was dat. Straks na acht uur hoort u alles over de verlaging van de kredietstatus in Amerika. En krijgt u antwoord op de vraag waarom de beurzen ook in Azië aan het dalen zijn. Geen verkeersinformatie, dat scheelt. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Amerikanen die nu nog in Syrië zijn, moeten het land snel verlaten. Die oproept doet de Verenigde Staten aan het eind van een roerige week in het land. Met name in Hama is de laatste dagen is het daar zeer onrustig. Ooggetuigen melden honderden doden. Francesca de Châtel woont vier jaar in Syrië... en was hoofdredacteur van Syrië Today. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, als je een beetje terugkijkt op uh, de afgelopen week... Um, wat was dan eigenlijk uh, ja, um, het moment in Syrië? Um, ik denk uh, maandag is dus de ramadan begonnen... en ik denk dat we daarmee een escalatie hebben gezien... eigenlijk aan beide kanten. Dus de dagen voor de ramadan was de oppositie heel erg bezig... met te zeggen in de ramadan is elke dag vrijdag... En dat betekent dat er elke dag nu protesten zijn in plaats van alleen op vrijdag. Dus de druk wordt echt ontzettend opgevoerd op het regime. En van de andere kant heeft het regime natuurlijk in die dagen voor Ramadan uh, de tanks op Hamma afgestuurd. En ja, veel dreigementen en, en ja, die belegering en dan nu ja, in de afgelopen week vreselijke beelden uit Hamma. Uh, dus het is echt, uh, de druk van allebei de kanten wordt opgevoerd. Ja, en uh, de druk wordt zo opgevoerd. Uh, in, in die zin, uh, ik hoorde zelfs mensen zeggen... dat er bommen werden ge gegooid op Hama. Maar ook de elektriciteit wordt afgesloten. Ja, ja. En dat lijkt me vrij ramzalig. Ja, want het is nu dus 40 graden in, uh, in Syrië. Het is zomer... En uh, ja, dus ik denk dat het een en hele... Ramadan. En Ramadan. Ramadan. Het is dus een... Ik denk dat er nu echt ook voedseltekorten zijn, watertekorten. Uh, en het is denk ik echt een, een hele moeilijke situatie. Ik, ik denk ook dat ziekenhuizen... ...geen bloed meer hebben, dus het is echt een vreselijke situatie. Geen middel blijft uh, onbenut, wat, uh, wat dat betreft, door ja. het regime. Ja. ja, ze draaien de duim, uh, duimschroeven aan. Maar de bevolking, dat verbaast me elke keer, blijft maar uh, in verzet. Er is een toch een enorme veerkracht. Ja, ja, nou dat is eigenlijk ook deels door het regime zelf. De, de, de, het antwoord van het regime op de protesten, die, die in de eerste instantie alleen maar vroegen naar hervormingen. En, en bepaalde lokale klachten waren er. Dus in Derra waren er klachten over, over de, de lokale gouverneur daar. Het antwoord van het regime was steeds geweld. Dus steeds meer mensen verliezen. Nu kent bijna iedereen iemand die iemand verloren heeft. Of, en, en zoveel mensen zijn ook in de gevangenis. Dus eigenlijk het weerwoord van het regime dat steeds kwam... maakt de, de, de kracht van de oppositie steeds groter. Omdat mensen die in het begin misschien dachten... nou ja, hervormingen kunnen nog wel en we moeten dit via dialoog oplossen... Ja, die denken nu ook dat er is geen dialoog mogelijk. Want de regering komt steeds met beloftes. En dan de volgende dag schieten ze weer tien, tientallen mensen dood. Dus ja. het is... Uh... Eigenlijk ja, geen weg terug. Nee. Ja, dus het enige wat ze kunnen doen is verzet uh, ja. uh, plegen. Want anders is alles wat daarvoor uh, geweest voor niks geweest. Nou ja, de, de, de, de, de geloofwaardigheid van de regering is, is eigenlijk nul nu. Want alle beloftes, dat, dat, die was al laag. Want de hervormingen zijn, die, die beloofd zijn de afgelopen elf jaar... zijn grotendeels niet gebeurd. Um, en... En dus ja, nu geloven mensen het echt niet meer. Als hij heeft, deze week heeft, hij, uh, heeft Assad een, uh, de, de partijenwet uitgeschreven. Dus dat, dat er nieuwe politieke partijen mogen komen. Maar iedereen die ja, mensen die zeggen ja, dat betekent helemaal niks. Het staat op papier, maar het, in, in realiteit betekent het niks. Dus uh, ja. Wat mij verbaast ook nog, is dat er wel uh, een soort van communicatie mogelijk is. Nou ja, u bent uh, hoofdredacteur geweest van uh, Syria Today. Uh, maar uh, op, op, op, er verschijnen nog steeds kranten en ook internet ligt niet plat. Ja, uh, nou, de, uh, dus, uh, de, het internet heeft een, een aantal plaatsen wel platgelegen op bepaalde vrijdagen. Dus in Dera heeft een hele tijd... Ze, ze sluiten bepaalde gebieden af. Dus ik geloof dat Hama nu inderdaad ook geen telefoonbereik heeft... Uh, DERA, dat hiervoor was Derra belegerd, was Derra helemaal afgesloten. En er is ook wel een vrijdag geweest dat het hele land geen internet had. Maar ja, nu, nu vooralsnog wel, ja, inderdaad. Ze lieten wel ook bijvoorbeeld uw krant, hè, waar u voor werkte, Syria Today, dat lieten ze destijds ook nog wel uh, uh, gewoon uh, toe. Terwijl uh, u niet altijd schreef wat de regering wel welgezind was. Uh, ja, maar nou ja, er, dus sinds 2003 geloof ik is er uh, onafhankelijke media in Syrië. Dus dat betekent dat er onafhankelijke kranten en tijdschriften mogen zijn. Um, en nou ja, dat hangt er vanaf. Onafhankelijk is en is een, uh, ja, niet uh, zoals wij het hier zien. Maar um, wij hadden wel... Uh, ruimte uh, om, om, ja, om kritisch te zijn. En er waren rode lijnen, zoals dat heette. En die rode lijnen, dat was de, de president zelf. Uh, sectarisme, alles wat met de verschillende sectes had te maken. En, en de, de Koerdische kwestie. Daar mocht je dan niet overschrijven, of niet kritisch? Nee, daar, nou, daar mocht je eigenlijk helemaal niet over schrijven. En Israël ook niet. Dat, dat verschoof dan ook soms wel. Dus daar moest je dan altijd een beetje aanvoelen van... waar ligt de lijn nu? Um, maar er was dus wel heel veel plek voor kritiek op beleid... kritiek op uh, leden van de regering... Uh, kritiek op ja, sociale, um, sociale fenomenen. Dus ja, nee, we waren, we, we, we waren wel altijd bezig... met tegen die rode lijnen aan te pushen. Nee. En, en helpt het dan, dat, dat, laat we zeggen... dat je tegen die rode lijnen aanpoest? In, in, uh, met een heel groot woord, de bewustwording van, uh, van de mensen? Dat, dat ze daar ook iets aan hebben? Nou... Ja, Sir Day was natuurlijk een Engelstalig tijdschrift, of is een Engelstalig tijdschrift. Ja. En het is natuurlijk een heel klein deel van de bevolking dat Engels leest. Um, dus het, het, uh, ik, ik wil niet zeggen dat wij echt een verschil maakten. Er zijn wel bepaalde... Het was wel zo, dat hebben we wel gezien over de jaren, dat andere media ons volgden. Dus verhalen die wij uh, dan publiceerden, die stonden dan een week later in een andere krant. Vaak werd ons artikel gewoon ook letterlijk overgenomen... en vertaald naar het Arabisch en een andere naam werd erop gezet. Maar goed, dat is dus dan... Een betere jatwerk, zeggen we dan. Ja, ja precies. Ja. Ja. En dan nog eventjes over dat internet. Want uh, ondanks het feit dat het uh, op sommige plekken dan is afgesloten... bij tijd en wijlen, er komt wel heel erg veel... Uh, van die filmpjes met name, ja. komen er naar buiten. Ja. En dat is toch wel bijzonder. Ja, nou, dat hebben we ook gezien over de, dus in de afgelopen vijf maanden dat het steeds beter georganiseerd is. Dus de oppositie heeft nu echt die lokale coördinatieteams... Die, die enorm goed nu uh, die, die filmpjes en, en, het, en het naar buiten brengen... en het snel naar buiten van die filmpjes echt beheerst. Dus er zijn uh, jongens die, die echt in die comité's alleen maar... Uh, het, het filmen, zeg maar de mediakant doen. Dus die gaan naar een protest, die zorgen dat ze een goed beeld hebben... die gaan dan meteen weg en sturen het naar buiten. Die doen dus niet mee aan de demonstratie zelf. Die zijn nee, maar het is eigenlijk... alleen als, bij wijze van spreken... een soort moderne internetjournalist. Ja, maar het is eigenlijk nog gevaarlijker om, om met een telefoon... Om, of ge filmend gezien te worden, waar dan ook dichtbij een protest. Want dat kan al genoeg zijn om opgepakt te worden. Dus dat is ook enorm gevaarlijk... Maar dus dat, en, en wat ze nu ook doen is dat ze in het begin wij, kwamen die filmpjes gewoon uit. Nu zijn er zelfs, nu zijn alle filmpjes komen met de datum. Dus de, ja, iemand spreekt en eerst. zegt de datum en de plek en geeft commentaar. Um, en dus dat maakt, nou ja, het is natuurlijk alles wat nu naar buiten komt... zeggen alle media, wij kunnen dit niet verifiëren... omdat er geen onafhankelijke journalisten binnen Syrië uh -huh. zijn. Maar dit is dus een soort van, ja, de, de, de oppositie probeert... de buitenwereld, ja, toch die, die, ja, meer, meer geloofwaardigheid te geven... en, en echt bewijzen dat, yeah. wat het regime aan het doen is. Mevrouw de Châtel, ik dank u wel voor uh, uw verhaal over Syrië. Francesca de Chattel, dank u dat. wel. Dank u wel. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Hier is Bas Schemming. Ja, het zal je niet verbazen. De wereldwijde ellende op de beurzen domineert vanmorgen. Uh, het wereldnieuws ook. In Amsterdam sloot de AX-index gisteren onder de 300 punten. En dat beheerste uh, het nieuws. Het Financieel Dagblad heeft een rode lijn op de voorpagina. Met daarboven de kop: Lang gevreesd. Nu in aantocht, dubbele punt, de dubbele dip. Beleggers verkopen alles wat een risico ruikt. En die verkoopgolf zorgt alleen maar voor meer ellende, zo schrijft de krant. Trouw vraagt zich af of er dan echt niemand is die de crisis te lijf wil gaan. Alle politici zijn de wil kwijt om samen een oplossing te zoeken, aldus de krant. Ook de G20 komt dit keer niet bij elkaar. In 2008 en 2009 imponeerde de G20 nog wel... door gezamenlijk maatregelen te nemen. Maar volgens de Volkskrant komen politici toch een beetje in actie. De krant meldt dat Italië eerder gaat bezuinigen... en dat ministers van Financiën van de zeven grootste economieën ter wereld... de G7 dus, binnen enkele dagen spoedberaad houden over de eurocrisis. Het AD en de Telegraaf zijn vooral bezorgd... over de gevolgen van de beursmelessen op onze pensioenen. Wij hadden het er ook al over. De Telegraaf noemt de crisis rampzalig voor de oude dagvoorziening. Nu blijkt dat veel pensioenfondsen na deze week... onder de vereiste dekkingsgraad zitten. Om welke fondsen het gaat wordt niet bekendgemaakt. Het AD heeft een lijst met tips opgesteld... hoe u uw geld kunt redden in deze tijden van crisis. Krant adviseert te sparen, ondanks dat dit weinig rente oplevert. Ook kan het volgens het AD slim zijn juist nu te beleggen... omdat de aandelen zo goedkoop zijn. Experts verwachten herstel op de langere termijn. We nou, kunnen natuurlijk niet alleen maar met malaise. Ook nog een uh, beetje goed nieuws in de Telegraaf. Door de beurscrisis wordt de tanken goedkoper... omdat ook olie in waarde daalt. Op de sites van de BBC, CNN en de Wall Street Journal... staan foto's van beurshandelaren... die met grote schrik en ingehouden adem... kijken naar de aandelenkoersen. Toen bekend werd dat kredietbeoordelaars Standard Poor's... de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten... voor het eerst in de geschiedenis aanpaste. Tot nu toe had de Verenigde Staten de AAA-status... Uh, maar dat is vannacht dus in één staat... Verlaagd. De BBC schrijft dat de afwaardering door Standard en Poors voorkomen had kunnen worden... als de republikeinen en democraten erin waren geslaagd... met een beter plan te komen om de staatsschuld aan te pakken. Ander nieuws dan ook in de krant. Het AD heeft een uitgebreid interview met topcrimineel Mink K. Die eerder deze week voor drugshandel werd opgepakt in Libanon. In de krant vertelt de 50-jarige dat hij gangster is uit overtuiging. Als je om de wet leeft, word je niet gelukkig, zegt hij. Of het risico voor langere tijd achter de tralies te blanden is hij nu. Dan kan ik dingen doen waar ik buiten geen tijd voor heb. Zoals boeken lezen, de actualiteit volgen en zelfreflectie. Nou, nog een opmerkelijk onderzoek in het AD. Deens onderzoekers hebben ontdekt dat een man met een jongere vrouw langer leeft. Maar dat een vrouw met een jongere man juist eerder overlijdt. En mannen met jonge vrouwen zijn vaak gezond en welgesteld... en profiteren van de zorg die een jonge vrouw kan bieden. Vrouwen met een jongere man ervaren daarentegen meer stress... Voor het onderzoek werd bijna 2 miljoen Deense koppels gevolgd. Doe er uw voordeel mee. Ja, dus ik moet aan de jongere vrouw om langer te leven. Dat is het me eigenlijk. En gelukkig het hoor. Nou goed, allemaal keuzes. Het zijn keuzes in het leven. Wat een moeilijkheden allemaal. Ook een keuze, blijft u luisteren of niet? Nou, ik zou blijven luisteren. We hebben nou nog heel veel straks na 8 uur. Kijk, een groot koolwitje. Twee kleine vossen. Een landkaartje. En hier vlakbij op de Budlea aan Atalanta. Dit weekend is de Nationale Tuinvlinder-telling. En Vroege Vogels telt mee. Schrijf op drie boomblauwtjes. Ja, jammer toch dat die vlinders zo weinig geluid maken. Daarom heten we natuurlijk geen Vroege Vlinders, maar Vroege Vogels. Neem nou deze mooie jongen. Ja, de grauwe gors. En dan hebben we ook nog Kees Moeilijker en het visretourwiel. Het wat? Visretourwiel. Wil je weten wat dat is? Luister morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels en vlinders. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.